Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog eens drie jongeren hebben aangifte gedaan omdat ze zeggen gedrogeerd te zijn met een naald, is NOS Stories achtergekomen. Ze hebben de aangiftes gezien. Twee mannen van 19 en een vrouw van 21 ontdekten na het uitgaan gekke plekken op het lichaam. Ze waren allemaal een avondje stappen in Amsterdam. Lisa ook. Zij miste een heel stuk van het uitgaan... was ineens op Schiphol en belde toen haar vriend op die haar kwam halen. Ik reageerde heel raar. Ook niet op de manier hoe ik zou reageren als ik heb gedronken. Ik was heel erg agressief en ik begon te schreeuwen. En ik had heel veel pijn in mijn nek. En uiteindelijk is mijn vriend mijn nek gaan inspecteren omdat ik daar veel pijn had. En toen zagen we daar een prik gehad. Lisa's rijbewijs, airpods en bankpasjes waren ook nog gejat. Vorige week maakte iemand ook al melding van hetzelfde... De man die ongeveer een jaar geleden een willekeurige 14-jarige jongen doodstak in een supermarkt in Groningen, moet acht jaar de cel in. Daar bekreeg hij ook tbs met dwangverpleging. Een paar dagen na het steekincident stak de man ook nog een medewerker van de gevangenis in zijn borst met een afgebroken antenne. Herakles Almelo heeft trainer Frank Wormoed ontslagen. Hij zou eigenlijk na het eind van dit seizoen vertrekken... maar de voetbalclub uit Almelo heeft er geen vertrouwen in... dat hij zijn team goed door de play-offs kan leiden. Daarin moet Herakles strijden voor lijstbehoud in de eredivisie. En het, hij was zo'n 40 jaar uitgefladderd... maar nu is de kerkuil weer helemaal terug in Noord-Holland. Dat komt mede door de broedkasten van de 76-jarige Luc Smit... Hij begon eind jaren tachtig, toen de vogel officieel helemaal was verdwenen... met het verspreiden van de kasten. En nu is de comeback van de kerk al echt een feit. Dat had zo'n succes geworden, dat had ik nooit verwacht. Ze zitten nu dus weer in heel Noord-Holland verspreid. Dat doet me nog steeds heel wat weer. Dat verwacht je niet. Ik, ik heb gewoon iets uh, met die kerkhuilen. Dat is een soort virus wat, wat je op je krijgt. Omdat zelf Luc niet het eeuwige leven heeft... is hij nog wel op zoek naar uilenvans die hem kunnen helpen... om de populatie ook in de toekomst op peil te houden. Het weer, een mix van zon en wolken. Er trekken flinke buien over met hagel en onweer bij een graad of 24. Vanavond en vannacht nog wat regen in het zuidoosten. En dan krijgen we morgen aardig zonnige dag met temperaturen van 19 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooy van de ANWB. De N247 van Amsterdam naar Horen. Tussen de A10 en Broek en Waterland, 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zeezee. Zee. Zandvoort, een zomer. zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. En zo gingen we even heel veel uh, jaren terug in de tijd. Naar de tijd van Saturday Night Fever. En daar komt het ook vandaan deze plaats. Je hoorde Yvonne uh, Ellemann en uh, If I Can't Have You. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag. We zitten alweer in het uh, derde uur. En uh, Fred uh, die stuurt ons zometeen weg hoor. Dan gaat hij gewoon eerder beginnen denk ik. Want hij is inmiddels alweer uh, in... Uh, ja, dat gemeene lachje hoor je ja, ook meteen weer natuurlijk. Ja, hij zit alweer in de studio en straks gaan we ook nog met Fred praten wat hij in zijn programma straks na vijf uur gaat doen. Maar wat gaan wij in derde uur nog doen? We gaan zometeen natuurlijk weer even live schakelen naar toch teleurstellende berichten die we van Duintjesveld ontvangen. Toch een belangrijke wedstrijd, maar genoeg kansen. Maar ja, dan zal je zien, dan valt hij aan de andere kant. Dus we verlieten uh, Jan voor het laatst bij een uh, 0-2 achterstand. En uh, kijken of ze het het laatste half uur hebben kunnen rechttrekken. En dan uh, dus ben ik benieuwd of dat uh, gelukt is. Ondanks al die kansen, uh, helaas geen doelpunten voor SP Zandvoort. Maar wie weet, het laatste half uur nog wat gebeurt. Uh, verder hebben we natuurlijk even Pit Report. Wordt vandaag niet gereefst door de heren. Uh, volgende week is het uh, weer zover... Maar uh, na natuurlijk altijd nog even een terugblik uh, uh, naar die uh, race in Miami. En dan met de reacties van uh, Max Verstappen. En we hebben een reactie van uh, de, de teamleider uh, van Red Bull. En uh, wat dat betreft, binnenkort gaan we weer, uh, krijgen we weer de Indianapolis. En dan mag VK de Nederlandse kleuren uh, weer gaan uh, uh, vertegenwoordigen. Dus daar hebben we dat allemaal tijdens Pit Report. Half vijf hebben we het dier van de week. En die luistert naar de naam. Hoe heb ik hem kunnen uitzoeken? Of hoe heb ik haar kunnen uitzoeken? Want ja, zij ziet er heel leuk uit. Maar de naam is wat ingewikkeld. Diaida. Dat is even DIAIDA heet het dier van de week om half vijf. Gedicht van de week zijn we snel uit. Dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, het evenement volgende week vrijdag. Het gedicht van de week samen in Zandvoort. We brengen een ode aan Zandvoort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Is het dier van de week een, uh, misschien een uh, dier uit uh, Oekraïne, dat hij uh, die naam heeft? Ja, dat verklapt het verhaal weer niet. Maar nou goed, ja, het zou zomaar het, het, het kunnen. zou of, zomaar uh, kunnen. Of het zou makkelijk zijn als je alvast Oekraïense leert, uh, leert uh, uitspreken, ja, Albert-Jan. Volgende, he? volgende Voordat week. het echt zover is. Volgende week doen we weer een Kees <laughs> of, uh, <laughs> of een Harry. <laughs> Oké, okay, nou ja, over, over uh, Oekraïne gesproken. ja. Uh, het is zondagmiddag en we kunnen de winnaar van het uh, Songfestival bekendmaken. Dat is Oekraïne geworden met deze single. Als je niet zei het al, Albert-Jan, al, lekker met een uh, zak chips uh, en uh, andere hapjes. Dipsaus, dipsaus. Dip's niet vergeten. <laughs> lekker vanavond voor de televisie hangen tijdens het Zonfestival. Uh, en dan weet je wat uh, de winnaar gaat worden. Althans, dat weet je pas uh, ergens uh, begin in de nacht, hè. Maar wij draaiden hem alvast, hoor. De Stefania. Dan vind ik dit toch wel leuker. Een hele koude ouwe. Nee, zo zijn we helemaal bezig met het uh, Songfestival uiteraard uh, van vanavond. Dit was de Nederlandse uh, inzending uit 1986. Alweer Frissel En uh, alles heeft een uh, ritme. Nou ja, geldt dat ook voor uh, de spelers van SV Zandvoort? Hebben die ook nog een beetje ritme, Jan? Of, uh, is het, uh... Rob, Rob je, wil het, je wil het echt niet geloven. Wat is er? Goed nieuws. We stonden 4-0 achter. 4-0. 4-0? 4 0, achter, 4 -0. 4 -0? We 4 door, door een cadeautje van een penalty. Uh, we maken 2-4, we maken 3-4, we maken 4-4 en we maken net 5-4 voor. Wat? Jeetje! Hoe is dit dan mogelijk? Janne? Omdat er ineens alles moet. Ongelooflijk, <hijf> oh, oh, oh, <hijf> jeetje! Dat, nou ja, dit is echt uh, nog, nooit, uh, nog nooit vertoond dit. Prachtig. Ja? Nou, hetzelfde, hetzelfde. Ja. ja. Jeetje! Het gaat zo goed in één keer. Ja? Je ja, maar de Haan is gewoon twee keer prachtig. Thalim die scoort, uh, Nijssel scoort twee strafschoppen, het, het is ongelooflijk jongen. Terechte strafschoppen? Ik weet niet wat ik zeg. Terechte strafschoppen? Eerst was het niet terecht hoor, de uh, keeper die kwam uit en die liep Jelle daar aan ongeveer. Maar het was gewoon een Maar ja, de gaf een penalty. Ja, die heeft, die heeft, die heeft in dit geval gelijk. <laughs> ja, nee, die kennen we nog van, de, van die ja. vorige wedstrijd waar ik het over had uh, Jan, weet je wel. Ja. <laughs> nou ja, dat nou, wordt een goed nieuws. Absoluut zeg. minuten. Jeetje Hoe lang hebben ze nog te gaan? Uh, nog vijf minuten, zes minuten denk ik. Oh, okay. Jeetje, is het nou uh, gewoon nog lekker door blijven voetballen, aanvallen? Of, ja, natuurlijk. Is het een beetje... Ja, be ja hè? Zo, so je loopt weer naar voren met de bal. Volgens mij is dat ook uh, een, een dingetje... Ja, ik heb er geen verstand van hoor. Dat ga ik niet zeggen, maar... Je merkt uh, toch uh, vaak dat als er nog uh, korte tijd te spelen is... dat ze dan uh, zeg maar uh, dicht, uh, de boel dicht gaan gooien... en uh, eigenlijk zelf niet meer gaan spelen. Maar heel vaak loopt het dan met die teams het juist verkeerd af. Dus, uh... Uh, het is geen buitenspel! Ja. Sorry hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee niet, Het is nee, niet. Was het buitenspel? Nee, absoluut niet. Nee, geen buitenspel. Dat was gedaan. niet man vandaan. Eh... Jannen liep wel buitenspel, maar die kwam wel alles. Jeetje, shit. ja, ik ben er nog steeds stil van. Uh, jij Albert john Vrij, Vijf, hè? Vijf. Ja, vijf, vier. Maar uh, oké, okay. oh, ja, vijf-vier. Ja. Waar komt die vlagger vandaan dan van het buitenspel? Oh, zeg stap in de het? zelf de kleindochter is wel te juist. Ja. Ja, ja, ja, heel mooi. Zo, zo hoort het. Heel, be, heel, be, heel betrokken bij, uh, bij het team. Uh, Jan, doe je goed. Ja. Geweldig. We maken er een pijnlijke marktje van. En een goede wedstrijdbal, hè? Ja, ja. ja van, uh, van de, deze. Ja, deze. Deze is van, deze van, van Bakels, uh, toch? Ja, ja. ja. ja dat, dat is een wedstrijdbal, dat dus wil je niet weten. Ja, die gaat, gaat de prijzenkosten. Ja, <laughs> ja. Oh joh, spannend. De laatste vijf minuten, vier minuten nog te gaan. Jongen, jongen, jongen. Nog even uh, inderdaad voor uh, de, de luisteraars, uh, Jan. En dan hou je ondertussen uh, de wedstrijd gewoon uh, in de gaten. Je zou uh, ja, dat we op, op willen gaan naar, uh, naar de vierde plek. Waarom is dat zo belangrijk? Die geeft uh, recht op na competitie. Oké, okay, oké. Okay, okay. Dus... Dan hebben we to toch een kleine prijs te pakken van dit seizoen. Ja. Dat we eigenlijk slecht begonnen zijn. Ja. Maar ja, het was ook, uh, ja we weten ook uh, hoe dat kwam natuurlijk. Dat we een uh, ja. slechte start hebben. Ja, maar we hebben nog steeds veel bestures. Uh, ja. Maar volgend jaar krijgen we een goede Spelen voor zuid Zuidvogels erbij. Oké. Okay. Dat uh, is, is breaking news. Ja. No komt terug van uh, Edo. Goede linker linkergededigen. Oké, okay, oké. Okay. Ik ben zijn ach achternaam even kwijt, maar... Dat was een wereldvereniging. Ja. Ja. Dus nou... We uh... gaan er gaan volgend jaar niet vooruit. Jeffrey blijft. Oké, okay, dus... Wil het water, water nog even overhalen? Ja, ja, ja, ja, ja. Toch merk je wel een beetje van... Uh, soms wordt dat uh, wel eens genoemd de oude Garders, zeg maar. Dat uh, ja. die toch ook nog wel een uh, belangrijke rol uh, blijft spelen binnen het team. Jelle Daan, die, die, die, die krijgt nu een tik van achteren. Uh, de, de, speler, de verdediger van DVV, ja, die schiet hem uh, netjes uit. Oh, sportief. Ja, absoluut. Nou, ja, we... Maar we hebben, we hebben nog een vijf minuten. Nou, nee, nee, we zitten nu nog op drie minuten hoor. Als <laughs> <laughs> ja, worden... ja, Het is volgens de klok 41-41. Uh, oh. Ja. Maar hij zal nog wat tijd trekken. Nou, uh, ja, wij hopen dat jij uh, niet meer uh, gaat uh, gaan bellen. Nee, nee, dat je mag, niet meer 5... even, mag niks meer bij vier blijft uh, Jan. Ja, ja. En geweldig, ja, mocht, het, uh, mo mocht het zo zijn en mocht het anders zijn, horen we het graag nog even van jou. Kunnen, kunnen we dat even aan het eind uh, melden? Dankjewel, en het, dankjewel. jeetje, wat een ommekeer van de wedstrijd. Ja. Briljant. Oh. briljant! Briljant, briljant! Verdient applaus uh, inderdaad uh, ja. vanuit de studio. Ja. Oké, okay, Jan, Bye. dankjewel. Top, top. Ja, okay. Oh, die had ik al gehad. Oh. Wacht even hoor. Oh. <laughs> tot, de, tot de volgende keer. En uh, oh, ja, oh. laten we hopen dat we je niet meer uh, spreken, in ieder geval. En uh, ja, dat het gewoon 5-4 blijft. <laughs> ja, hey, de volgende keer de wel. De Masso, je bekijkt het wel. Maar, maar uh, ja, dit is ja. even ja. lekker. Die hebben we even ja. te pakken, hè. althans. Oké. Okay. Hoi, hoi. Oh. Kijk uit wat ik zeg. Hoi, hoi. I don't drink coffee, I take tea, my dear.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 Don't so smile, be yourself, no matter what they say Zo gebeurt het ineens dat je toch nog op een voorsprong komt van 5-4. We hebben nog niks van jou gehoord, dus ik hoop dat het zo gebleven is. Maar we gaan eerst eventjes uiteraard aandacht besteden... aan de racerij doen we in de Report. Cfm, Race Radio, pit Report. CFM, Radio Pit Report. En daar zit Albert Jan weer helemaal klaar voor. We gaan eerst weer terug naar vorige week, naar Miami. Naar het bloedhete miami Max Verstappen kon wel wat drinken gebruiken... zo meldde hij lachend over de boordradio... na de eerste Grand Prix in een bloedheet Miami. Fysiek was het zwaar. We hebben het spannend gehouden tot het eind Aldus Verstappen... die zijn tweede race brei won. Zijn achterstand op Charles Leclerc is nu nog 19 punten. Ik ben heel blij om hier te winnen in Miami. Het is een geweldige dag voor ons. Ook Leclerc erkende dat het een uitputtingsslag was. We hadden het op de medium band lastig. Ik werd ingehaald door Max en dat maakte onze race moeilijker. Aldus Leclerc. Daarna waren we op de hardste band meer competitief. Op het eind, na de safety car, dacht ik even dat ik Max kon pakken... maar zij hadden vandaag een voordeel wat snelheid betreft. De Ferrari-coureur hoopt dat de Ferrari sneller wordt... met een aankomend, pak uh, aankomend pakket aan updates voor de volgende race in Barcelona. We moeten blijven push pushen. Upgrades worden dit seizoen belangrijk. Hopelijk kunnen we vanaf de volgende Grand Prix een stap in de goede richting zetten. Uh, Red Bull's topadviseur Helmut Marko spreekt niet over een perfecte dag voor Red Bull Racing in Miami... maar is logischerwijs blij dat Max Verstappen opnieuw goede zaken heeft gedaan in de strijd om het wereldkampioenschap. Verstappen, zoals gezegd, won in Miami zijn tweede race op Rij en uh, zijn derde van dit seizoen. Zijn achterstand op het WK-leider Charles Leclerc bedraagt, zoals gezegd, 19 punten... ondanks het feit dat het weekend afhankelijk rommelig verliep voor de Nederlander. Vrijdag hadden we wat problemen, maar zaterdag was weer normaal, al dus Marco in Miami. Dit laat zien dat we een wereldkampioen in huis hebben. We kunnen op hem rekenen en hij moet ook kunnen leveren onder moeilijke omstandigheden. Marco besefte dat de verschillen tussen Red Bull en Ferrari minimaal zijn. Na de race in Australië stonden we meer dan 40 punten achter. Toen zei ik al dat er nog alle kanten op kon. En nu zijn er nog maar 19. Het is close, een kwestie van welk circuit het beste bij welke auto past. Het wordt een gevecht tussen Max en Leclerc. Smetje voor Red Bull was het feit dat Sergio Perez niet op het podium eindigde. Hij werd namelijk vierde, maar voor de Mexicaan had er meer in gezeten. En daarom was het geen perfecte dag, aldus Marco. We hadden een probleem met zijn auto met een sensor. Daardoor verloor hij vier tienden op het rechte stuk. Anders hadden we twee auto's op het podium gehad. En wat zegt dan Mercedes-team? Total Wolf. Hij zegt dat zijn team ook na de vijfde race in dit Formule 1-seizoen uh, in Miami nog niet begrijpt waar de problemen vandaan komen. De volgende Grand Prix in Barcelona wordt wat dat betreft cruciaal. Wolf erkent dat Mercedes snel moet bepalen welke richting het opgaat met de auto... ook richting het volgende seizoen. In Barcelona kunnen we de auto vergelijken... met de manier waarop de auto ervoor stond tijdens de wintertests. Daarna moeten we in de spiegel gaan kijken. Op dit moment zijn we nog steeds trouw aan het huidige concept. We zijn niet naar de buurvrouw aan het kijken of die leuker is of niet. Voordat we eventueel zouden switchen naar een ander concept... moeten we eerst leren begrijpen waar het nu misgaat. En tot slot het uh, nieuws uh, voor uh, de Indy 500-liefhebbers. Want uh, de Nederlandse autocoureur Rinus VK van Kalmthout... reist op de Amerikaanse autosportklassieker Indy 500... in een volledig oranje gekleurde bolide. Op de voorvleugel staat de Nederlandse vlag en op de spiegels een leeuw. De 106e editie van Indianapolis start zondag 29 mei om 6 uur. Zet u dat liefhebbers, zet dat vast in je agenda. Zondag 29 mei om 6 uur in het NTT indycar series seizoen 2022 bezet van Kalmhoop houdt uh, momenteel na vier races de zevende plaats in het tussenklassement. Zoals gezegd, we gaan naar Spanje. Uh, de Grand Prix in Barcelona. Uh, dat is volgend weekend uh, uh, aan de beurt. Ik zou zeggen, uh, tot zover Pit report. Jo, goed, uh, goed nieuws ook uh, van uh, SV Zandvoort. Eindstand is geworden 6-4. Okay. Er is nog een doelpunt gescoord. Dus een uh, mooie winstpartij voor SV Zandvoort. Echt een heleboel uh, omgekeerd en uh, uiteindelijk toch uh, de wedstrijd gewonnen vandaag uh, tegen DVVA. Ja, Eindstand van die wedstrijd 6 tegen 4. En dan komen we meteen al helemaal in de sfeer voor de race van volgende week hè, in Barcelona. Met uh, deze inderdaad, het uh, de thema muziek de Formule 1. Dan nou kreeg ik die uh, stad 6-4 uh, door. En ik was wel helemaal blij, uh, natuurlijk, uh, van, uh, van de wedstrijd. Hè? Ja. Ik zei het jullie, uiteindelijk is de wedstrijd geëindigd in de 6-4. Hij was helemaal nog niet geëindigd. Oh -oh. Want daarna werd er weer een doelpunt door SV Zandvoort gescoord. Dus, uh, ik had het al opgeschreven. Het staat, uh, staat 7. 7-4. Ik heb alleen niet uh, gekregen de melding dat de wedstrijd nu echt afgelopen is. Maar dan ga ik wel vanuit. Als ik zo naar de klok kijken, dan uh, zou er wel heel lang bijgetrokken moeten zijn. Maar je weet het maar nooit natuurlijk... De wedstrijd is volgens mij geëindigd in uh, 7, 7 tegen 4. Een hele mooie wedstrijd uh, tegen DVP. Ja, uit uh, Amsterdam. En zo gaan we toch nog kans maken op die vierde plek. Die dan uh, zo belangrijk is voor de na-competitie, Wat uh, Jan van der Leenen heel goed uitlegde net. Het is uh, half vijf uh, geweest. Normaal gesproken zeg ik altijd even de naam van het dier van de week. Maar ik heb het dier even gevraagd of hij uh, zichzelf helemaal aan jou wil voorstellen. Ja, hallo. Mijn naam is Jada. Nee, Jaida. Jaida. Nou, oké. Okay. Ik ben een leuke kruisingdame van ongeveer 20 kilo'tjes. Schoon aan de haak en net drie jaar jong. Ik ben niet zo heel hoog, ongeveer 40 centimeter. Misschien dus een mooi maatje, denk ik zo. Mijn vorige baasje was eigenlijk heel veel aan het werk. En daarom zoek ik nu een huis met meer gezelligheid. Ik ben gek op mensen. Aandacht vind ik heerlijk. Hoe meer aandacht, hoe gezelliger dus. Kinderen in huis zijn geen probleem, hoor. Ik ben netjes opgevoed en zal niet opspringen of in ieder geval ik zal het proberen. Een huis waar mensen veel thuis zijn is wel wat ik zoek. Ik ben gek op andere honden samenspelen of stoelen echt geweldig. Ik ging ook vaak mee met een uitlaatservice, dus groepen honden zijn voor mij geen probleem. Een huis met een andere hond lijkt me best gezellig, maar wel wil ik graag eerst eventjes daten. Loslopen ben ik gewend en dit zou ook weer prima kunnen, mits ik goed luister naar mijn nieuwe baas uiteraard... Ik ben eh, niet samen, ik heb niet met katten, maar hier in het asiel heb ik ze wel van dichtbij ontmoet. Ik ben vooral erg nieuwsgierig, maar doe niet onaardig als dit goed begeleid wordt door mijn nieuwe baas, moet dit goed komen. Ook is het wel erg belangrijk dat de kat niet wegrent en honden is gewend. Alleen thuisblijven was geen probleem voor mij. Bij lange werkdagen ging ik wel naar een opvang, maar voor een paar uurtjes was ik gewend om lekker thuis te blijven. Als dit rustig opgebouwd kan worden, kan ik dus best even op het huis passen. Maar ik zoek niet een huis waar ik weer hele dagen alleen zal moeten zijn. Nu denkt u waarschijnlijk, dit is echt dé ideale hond. Helaas heb ik wel een aandachtspuntje, want ik kwam binnen met een tussenteenontsteking. Ik likte erg veel aan mijn voorpoten, jus. En de deze waren ook erg geïrriteerd. Dit kan een allergie zijn, maar ook door stress komen omdat ik veel van huis weg was. Ik krijg nu voor de zekerheid een ander voer... om precies te zijn vers vlees en uiteraard medicatie voor de ontsteking. Het ziet er al stukken beter uit... en met de juiste verzorging zal dit helemaal goed moeten komen. Houd er rekening mee dat als het vlees niet voldoende werkt... ik op hypoallergene voeding zal moeten. Hopelijk is er ergens een fijn huis met een baasje... die alles voor mij over heeft en waar ik gelukkig oud kan worden...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 Dankjewel, Jaida. Goed uh, dat je even zelf uh, voorgesteld hebt. Daar zijn we heel erg blij mee. Dat was, uh, was Jaida's uh, dier van de week. Straks het uh, gedicht van de dag. Ook weer zo'n mooie. Samen in Zandvoort. Beleef dat mee uh, op de Zandvoortse Radio. Maar eerst uh, gaan we even een beetje rocken. Hè? Daar lijkt het wel een beetje op. Nee, dit is gewoon Eros Ramassotti die we nou gaan draaien. Maar wel helemaal live. We zijn altijd futuro, het così questo mondo het verleden. We We noemen dit met een uh, mooie term soft rock. De single van uh, Marillion hoor je en uh, Kaylee. Blijft een geweldige plaat uit de jaren 80. Ja, volgende week vrijdag is de grote glimlachroute. Uh, en uh, voor uh, die route is ook een single samen in Zandvoort uitgebracht. Daar gaat het gedicht uh, straks over uh, na het volgende plaatje. Maar we hebben ook al eerder een uh, plaat over uh, Zandvoort uh, gehad. En die gaan we nog even voor het gedicht draaien wat je zo meteen hoort gedicht, samen in Zandvoort dus. Maar deze kwam uit 1986. De Pessa Dina Dream Band is dit. Met de Zandvoorts. Zandvoort uit 1986, de pest die En hij hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Maar we krijgen een nieuwe en volgende week vrijdag gaan we met z'n allen meezingen natuurlijk. En wij hebben daar vandaag een uh, gedicht van, het, uh, de plaat en het gedicht heet, Samen in Zandvoort. Hier. Hier op de grens van water en land. Waar meeuwen schreeuwen langs duinen en strand. Het ritme. Van eb en vloed. En daarna, daarna weer terug. De wind in je haren, die blaast over zee. Soms heb je hem tegen. En soms heb je hem mee. Maar hoe die ook waait. Er is altijd, altijd een hand in je rug. En of je nou hier bent geboren. Of op een dag zomaar gestrand. Jonger of ouder schouder aan schouder... en altijd, altijd een hand voor een hand. Zo rijlt en zeilt het in Zandvoort. Zo doen we dit hier aan zee. Wie je ook bent hier in Zandvoort... telt iedereen, maar dan ook iedereen mee. Tja, zo rijlt en zeilt het in Zandvoort. En met elkaar is het idee... we doen het allemaal samen... Samen in Zandvoort aan zee De ene wil racen De ander wil rust Het gaat allemaal samen Hier Hier aan de Zandvoortse kust We zijn allemaal anders En daarin Juist daarin zijn we gelijk Een lichaam dat kraakt Of een haperend brein Iedereen verdient ruimte Want iedereen Iedereen mag er zijn en ik weet dat ik je mij ziet als ik naar je kijk. En of je nou hier bent geboren of op een dag zomaar beland. Jonger of ouder, schouder aan schouder. En altijd een hand voor een hand. Want zo, zo rijdt en zo zeilt het in Zandvoort. Zo doen we het hier, hier aan onze Zandvoortse zee. Wie je ook bent hier in Zandvoort, telt iedereen mee. Ja, zo reilt en zeilt het in Zandvoort. En met elkaar is het idee, we maken het allemaal samen. Samen, hier in Zandvoort aan zee. Hier op de grens.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 Je bent geboren of op een nacht zomaar gestraald. Jonger of ouder, schouder aan schouder en altijd een hand voor een hand. Zo ruimt het, zo zakt het in zand voor. Zo noemen we dat hier aan de zee. Wie je ook bent, hier is zand voor, dat iedereen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 Jonger of ouder, schouder aan schouder... En al... Volgende week vrijdag om vier uur op het plein het grote eindfeest van en het wordt echt een echte feest. Van het, de glimlachroute die volgende week vrijdag plaatsvindt hier in Zandvoort met diverse organisaties. En de plaats die is juist hoorde en ook het gedicht natuurlijk hoort daar helemaal bij. En we gaan volgende week vrijdag met z'n allen mee zingen samen in Zandvoort. Peter van Vleuten en Helen Botsman hoorde je. Blijf gewoon een lekkere plaats. Ik uh, ga nog even één plaatje draaien... en dan gaan we vragen aan uh, Fred uh, wat uh, hij allemaal gaat doen in die ene plaat. Dat is deze, een uh, lekkere plaat uit uh, de jaren tachtig van de Mary Jane Girls. Here is In My House. Die deun uit de jaren 80 van de Mary Jane Girls en uh, In My House. Ja, vanmiddag ook, jij uh, doet ook alles, hè? de Giro-gevolgde uh, uh, Aubinjane. Hoe is ze daar uh, op dit moment? Ja, het was, uh, het was uh, op een gegeven moment uh, een groot peloton. Uh, vijf vluchters. Uh, maar ja, Mathieu van der Poel uh, liet ze niet kennen. Die zat in het peloton en uh, die, uh, die sprong daaruit weg. Waardoor er dus een, een langgerekt uh, uiteengereten peloton ontstond. En het peloton wat nu momenteel op 4 minuten 16 achterstand staat. Inclusief de roze trui. Uh, er was dus nog 14,4 kilometer te gaan. En uh, Mathieu, Mathieu van der Poel trok er wel aan. Ze kwamen zelfs op 22 seconden van de leiders. Om het zo maar eens te zeggen. Maar ja, als niemand het overneemt... Dan gaat het niet lukken niet. Dan gaat dat niet lukken. Dus uh, hij nee. het uh, teruggehaald en uh, opgeslokt. Hij heeft nog een paar keer weer geprobeerd om... Uh, uh, op kop te gaan rijden. Dus 22 seconden was het, uh, was het verschil. Uh, onder zijn leiding. Maar het is nu weer opgelopen tot 38 seconden. Maar ja, het is nog 14 kilometer te gaan. Maar ik uh, denk niet dat uh, Mathieu van der Poel. Uh, het er nog trekt. Hij heeft zijn best gedaan vandaag. Maar. Uh... We zullen het zien. Nog 13,8 kilometer te gaan. Dankjewel voor deze update over de Giro. We gaan naar Fred, want hij is er gelukkig weer. Ja, Pruid. Goedemiddag, Goedemiddag. Hey, ja. leuk je uh, leuk, uh, weer, uh, weer te zien. En uh, ja. leuk uh, dat je zo meteen weer een programma gaat doen. Wat ga je daarin allemaal doen vanmiddag? Nou ja, de gast is al aangeschoven. Dat vermoed eh, ik al. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik kreeg al vragen op de WhatsApp. Wie, wie is dat? Zet ja. ja, ja, ja, nou, dat dat dat een vanstreepje yes. live ja. met live meekijken. Ja. Ja. Ja. Daarom kan ja, de camera dus uh, uh, kijk uit hè, voor uh, de mensen die <laughs> hier in de studio komen. Nee, goed, ja, uh, nou, die, die komt vanmiddag. Ja, uh, of die is er, die, bedoel ik. Die is er, ja. <laughs> Julia alleen niet. Die moest helaas werken. Dus die is uh verhinderd. We gaan er uh, gewoon iets leuks van maken. En uh, we gaan nog eventjes bellen met Erik uh, Jaspers. Zijn nieuwe single heet Laten We Dansen. En we gaan nog eventjes confetti bellen met uh, Dr. Bernhard. Nou ja, de titel zegt het al. Ja, hè? ja, ja. ja, ja. Bonnie, we, we kennen dat ja. uh, Ron Brandstede en, uh, en uh, Bonnie sint -Claire. Ja. Bonnie Sint-Fles of zo was het toch? Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ah, ja. En uh, Marloes gaan we bellen uh, uh, ja, in het tweede uur. Uh, ...toen alles nog leuk was. Ik hoop nou ja. niet dat het uh, persoonlijk is. Uh, uh, uh, uh, uh, <laughs> nee, dat... Uh, nee, dat, uh, dat zijn de mythes. <gay> ja, dat gaan, nee, nee. gaan we vragen. Dat, ja, dat, dat klinkt vragen. heel dramatisch, ja, ja, ja. eigenlijk. Nou ja. No -ja. Mooie uitzending zometeen weer. Uh. Ja, maar Albert-Jan wil nog wat zeggen. Ja, ik wil je vragen, bedoel je... Één niet te lang, hè, van het, van een, van een duet. Ja, uh, ja inderdaad, Julia uh en Jens. En wat is het nummer? Het heet Hoe het was. Top. Hoe het was... We ja. noteeren hem op het ja, ja, nou, ja. ik voel je gedicht ook al. Ja, ja, ja, ik, ja, ik, ik voelde voel hem, okay. voel nou, hem al. Nou ja, <laughs> uh, platen kunnen ook aangevraagd worden. Ja, eventjes naar de Ik ben een beetje doof. Ja? Artiesten.nl. Oh, geweldig. Aan elkaar natuurlijk. Ja. En uh, ja, daar, uh, daar kan je ook, uh, dus ook op de linkjes klikken om uh, mee te kijken in de studio of, uh, of te luisteren of uh, nou, eventueel een verzoekje aan te vragen. We gaan er heen, Fred. Heel veel plezier. Albert-Jan, ja. ik zie jou ook Dank morgen je weer. Ja, zoveel wordt het op zondag. ja. ja. Oké, okay, we zeggen tot uh, morgen. Dag. Doei, doei, Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle.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 en dat's te lachen, smallen en dansen en sing. When you're feeling in the dubs. Dan be silly chums. Just purs your lips and whistle. That's the thing. Always look fun. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. 5